Goedemorgen, u luistert naar Dit is de Nacht. We hadden het uh, afgelopen uur over falen. En uh, als u dat uh, terug wil luisteren, dan kan dat via de website van NPL Radio 1. Daar kunt u ook de, het gesprek over Internationale Vrouwendag... en de gelijkheid tussen mannen en vrouwen terugluisteren. Het komende uur zijn we nog bij u met een heel aantal onderwerpen. Maar dat allemaal na Some Nights van Fun. Some Nights I stay up, in my bed. Some Nights I call it a draw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 Het komende uur uh, hoort u uh, Dit is de Nacht nog. We gaan uh, het hebben bijvoorbeeld over een petitie. Die wordt ingediend in de Tweede Kamer. De normaal is een petitie natuurlijk een soort lijst met handtekeningen. Maar deze keer niet. Het is namelijk een hele verzameling petflesjes, van die plastic flesjes. Nou, hoe dat zit, dat horen we tegen zessen. In uh, de categorie Dit was de dag praten we altijd over een gebeurtenis die vandaag plaatsvond, maar dan in het verleden. En we gaan uh, dit keer niet zo heel ver terug, namelijk naar 2014. Daar was uh, uh, namelijk toen sprake van de Krim-crisis. Op die dag heeft de Krim de wens uitgesproken... om bij Rusland te horen in plaats van bij Oekraïne. Straks uh, hebben we ook een aantal gesprekken over uh, andere landen. Bijvoorbeeld over Ghana. Uh, dat viert namelijk Onafhankelijkheidsdag. Hoe dat eruit ziet, dat horen we straks van een Nederlandse Ghanese. En we gaan ook naar Zuid-Afrika. Want uh, daar is een nieuwe wet aangenomen... die uh, gaat over het uh, uh, uh, boerenland en uh, wie daar de baas over is. Uh, dat horen we zometeen... Uh, Vanuit Zuid-Afrika, dus we gaan even naar Jacqueline Govaart en daarna zijn we terug, another messy year, another Van Crasip en is nu solo Jacqueline Govaart met light -hearted years. Oh, dat is de verkeerde. Deze bedoelde ik. Dit is de wereld. Goeieeie. Goeieeie. Sorry. Sorry Nederlanders over het nieuws in hun buitenland. Tijdens de apartheid in Zuid-Afrika is er veel land van zwarte boeren gegeven aan witte boeren. En nu wil de Zuid-Afrikaanse overheid dat terugdraaien. Om dit uh, te realiseren heeft het parlement een motie aangenomen waarin het land oneigend kan worden zonder vergoeding. Peter Bakker is een Nederlandse boer in Zuid-Afrika. Ik uh, ga met hem praten over die motie en de realisatie daarvan. Goedemorgen. Hi, goedemorgen. Uh, waarom is deze motie uh, ingediend? Ja, kijk, het komt natuurlijk van het verleden. Uh, in 1930 is inderdaad alle land van de uh, meerderheid afgepakt van de zwarte bevolking. Um, en alleen aan de blanke, aan de Britten en, en, en de, de, de blanke boeren uh, gegeven. En uh, er is in de laatste, sinds het einde van de apartheid in 1994, toen Mandela aan de macht kwam, is er inderdaad niet, nog niet veel veranderd. Uh, Mandela. Mandela begon aan een, een redistribution-programma waar, waar hij uh, uh, land van uh, blanke boeren opkocht. En dat uh, gaf aan, aan, aan zwarte emerging farmers, noemen ze dat. Maar dat is tot niet gegaan toen Zuma aan de macht kwam. Dat is een hele corrupte president geweest, de laatste tien jaar. En daar is uh, niet veel aan gedaan. En daardoor is er nu een soort van een, um, een build-up of emotion. Uh, we zijn dus 20, meer dan twintig jaar naar het einde van apartheid. En, uh, en als je kijkt naar het um, ownership of land... dan is er makkelijk nog steeds 75 van de land in blanke handen. En dat vinden ze, dat vinden ze niet goed genoeg. Um, en, en, en dit is dus uh, daardoor gekomen. Oké, okay, want in het verleden zijn dit soort moties wel vaker ingediend. Hè? Maar die zijn er nooit doorheen gekomen. Waarom nu wel? Ja, dat is een goede um, Er is nu net een nieuwe president in de macht gekomen in Zuid-Afrika. Ramaphosa heet En dat is een... Uh, wat ik denk een hele goede, uh, het gaat een goede president van kan zijn, uh, maar hij, hij, is niet, hij heeft niet de, de, de support van de, van de ANC gekregen, uh, of van alle kanten, en uh, hij moest zeker een concessions maken. Zo so, uh, om, om zoomen van de, van, van de, hoe zeg je dat, zoomen out of power, uh, moest hij meegaan met de verkeerde gedeeltes van zijn partij die zeiden we zullen je supporten als uh, land without compensation, voor uh, Blanke boeren afgepakt wordt. En als je dat gaat steunen, dan gaan we jou steunen. Dat heeft hij dus gedaan. Ik, ik kan nog steeds niet zien dat het erdoor komt. Um, ik, ik denk, dit is een populist uh, movement. Mm. Ik denk dat augustus, dit is alleen maar, alleen maar adoptie. Dit gaat dus in augustus gaan ze debatteren. Maar ik denk dat het helemaal. Het komt er niet doorheen. En dat komt zeker niet uh, door, voorbij ons Constitution. Um, en daar hebben ze een. een, een, een, een, een in Zuid-Afrika hebben we een Constitution. En dan moet je. Uh, als partij, als je het daar aan wil gaan peuteren of wil veranderen, moet je twee-thirds majority hebben. Ah, in ja, de Dan moeten ze twee, twee heeft, derde dat, van de stem ja, hebben, ja. Ja, en dat heeft de ANC dus net niet. Maar er is wel een andere partij die heeft gezegd: wij gaan met jullie meestemmen. En daardoor zouden ze dus wel kunnen krijgen. En ik denk, uh, dat is inderdaad uh, een, een uh, gevaarlijke spelletje die we aan spelen zijn. Maar ik denk niet dat het erdoor komt. Zelfs in de ANC beginnen we nu stemmen te, te horen die zeggen: luister, dit, dit gaat het hele land tot. Uh, ja, Tot dus een tweede Zimbabwe brengen. Dus dus geen optie. Nee, want wat houdt het praktisch in dat alle uh, witte boeren hun land kwijtraken? Ja, dat, dat, dat werd eerst gezegd. En toen werd er gezegd, alle blanke boeren of witte boeren die niet uh, de land, uh, zeg bijvoorbeeld dat je 200 hectare hebt, maar je benut maar uh, 100, uh, 100 van de 200, dan ga je de ga je helft van je land verliezen. Um, dat wordt nu voorgesteld, maar er zijn nog zoveel dingen die, ik denk dat we in augustus gaan met eens horen wat het, eigenlijk is, wat, het, wat het ideeën zijn. Er is ook een andere model die voorgesteld is, dat alle land gaat dus uh, in, in de hand van de staat zijn. Uh, en dan moet je alle land leasen, uh, zoals wat ze in Mozambique doen. Maar als je kijkt naar uh, history, is, heeft het nog nergens in de wereld heeft het eigenlijk gelukt. En het heeft alleen maar uh, suffering gebracht voor de meerderheid. Dus ik, ik, ik, ik kan. Ik denk echt dat echt dit, een, dit een, een publicity ploy is. Ja, uh, want aan uh, te hebben net veel tekort verloren. Ja, ja, precies. Een plan om uh, toch wat stemmen te vergaren. Uh, heb je zelf ook land? Ja. ja, Ja. wij hebben ik ben geboren um, uh, in een Nederlandse familie. Uh, mijn vader en mijn moeder emigreerden uit uh, Nederland in 1980. Uh, en die hebben. Uh, heel, een heel klein stukje land gekocht, 23 hectare, maar die zijn toen commercieel gaan boeren. En die hebben kassen gebouwd. En die zijn alle retailers in Afrika zijn beginnen te leveren. En die hebben intussen 380 hectare land. Uh, dus best wel veel opgebouwd. Mm -hmm. uh, maar ja, dat zou inderdaad, um, da, da, als het dit zou doorgaan, ja, dan hebben we inderdaad veel om te verliezen. Ja, wat ben je daar dan ook bang voor? Ja, ja en nee. Uh, kijk, als je kijkt naar het, uh, naar het uh, acceptance speech. Uh, toen Norella uh, aan de macht kwam uh, twee maanden geleden. Of, of, of zelfs minder. Uh, zei hij, begon hij om te zeggen hoe belangrijk boeren in Zuid-Afrika zijn. Dat uh, boeren zijn de grootste uh, werkgevers. Uh, dat in het laatste uh, kwartaal van, van Zuid-Afrika van vorig jaar in de economie heeft... Uh, de meeste werk is gecreëerd door de blanke boeren. Um, en dus moeten we goed gaan kijken naar wat ze doen. En, en we moeten meer gaan zorgen voor ons boeren. Zo, daar, dat is het oogpunt. Van die oogpunt begon hij uh, zijn hele speech. Mm -hmm. En toen, aan het einde, zei hij: En we gaan kijken naar land afpakken uh, van de blanke boeren. En ik denk. Daar, daar ligt het aan en gelooft hij helemaal niet in. Maar het, dit moet zich uitspelen. Ik denk dat we dan gaan zien in augustus dat uiteindelijk dat er heel veel support gaat zijn tegen dit. En dat het er toch niet doorheen komt. En dat ze uh, dat, dat we toch wel stemmen hebben gewonnen. Want die, daar gaat het om. We hebben binnenkort weer elections. Ah, dat en dat dit hebben we al vaker gehoord. En iedere keer net voordat we ons national elections hebben. Dan horen we weer hele rare dingen die ze eigenlijk dus nooit willen doen. En doen ze ook nooit. Maar dan krijgen ze weer de... Uh, en het is heel uh, moeilijk om te zeggen, maar we hebben nog steeds een hele grote uneducated masters in Zuid-Afrika. Uh, die, niet, die niet veel uh, meer begrijpen dan uh, boeren die land hebben, die zijn rijk. En dus als wij land hebben, gaan we ook rijk zijn. En daardoor komt het uh, vaak dat we dat soort dingen, dat soort statements maken, net voor het elections uh, er weer zijn. Ik denk niet dat het doorheen komt. Maar dat, natuurlijk, het is niet, een, uh, het is niet uh, makkelijk om te horen. Als je als je. Als je, als je nee. Je hele leven hebt geïnvesteerd in, in, in kassen en kweekhuizen En zeg maar, en een pak en dan ga je dat misschien allemaal verliezen. Dat, dat, nee, inderdaad, mijn vader slaapt ook niet zo lekker, denk ik. Nee. In Zuid-Afrika lopen de spanningen wel vaker op tussen uh, uh, zwarte en witte boeren. Uh, er zijn uh, best wel vaker nieuwsberichten van uh, boeren die worden aangevallen, bijvoorbeeld. Um, heeft dat ook te maken met die landverdeling? Nee, dat denk ik dus niet. Dat word ik vaak gevraagd. Ik denk dat het heeft te maken met uh, het feit dat um, we hebben ontzettend veel violent crimes in Afrika. Uh, en ik denk, ik, ik ben ook vaker in Nederland. En dan zie ik in jullie, in jullie kranten zie ik vaker meer slechte nieuws dan eigen kranten. Zie. Maar, maar ik, ik denk, de reden waarom we heel veel violent crimes zien op, op, op boerderijen is... ...omdat um, je, je bent helemaal alleen als je op een boerderij bent. Uh, het is veel makkelijker. Je bent een target. Uh, het is makkelijker als je, als je in de stad bent, um, ja, je politie is er snel. Uh, basic services en security is er snel. En als je nou, als je op een boerderij woont, dan ben je, ben je eigenlijk een hele makkelijke target. En daardoor denk ik dat we vaak uh, violent crime zien. We zien ook in, de, in de steden ontzettend veel crime, maar dat lees je niet veel van. Ik denk gewoon als boer ben je een makkelijke target, ah, omdat ja. je helemaal ja, alleen buiten een dorp woont. Ja, veel meer kwetsbaar. En ik als denk als daardoor haakt? komt de Nee nog nooit, nog nooit. Ik, ik, uh, wij, ik, ben, er, ik ben op dezelfde boerderij waar ik ben geboren, uh, woon ik nog steeds met mijn familie um, en we hebben denk ik in het laatste twintig jaar hebben we, uh, wat, wat wij noemen petty crime gehad van, van iemand komt um, fiets delen of zoiets, maar we hebben nog nooit uh, uh, violence crime op ons boerderij gehad. En ik, wij zijn wel heel betrokken bij de, bij de werknemers die we hebben. We creëren, creëren werk voor 250 tot 300 mm -hmm. mensen. Um, we, we kijken goed naar de mensen. We zijn betrokken van een social aspect. We hebben een weeshuis uh, uh, gesticht. waar we er nu uh, 20 offens in zijn. In zijn um, we, we, we betalen goed. Uh, en we zijn gewoon heel betrokken bij de mensen die voor ons werken. En ik denk dat is ook. Dat is ook heel belangrijk. Ik denk er zijn veel boeren die, die helemaal niet uh, um, goed zijn voor hun werknemers. En dat komt ook natuurlijk van het verleden waar boeren inderdaad uh, een, een racist mentality hadden. Mm -hmm. En daar, die boeren zijn veel meer kwetsbaar uh, dan, dan, dan degenen die eigenlijk uh, die betrokken zijn bij een community. En, en, en die meespelen uh, en een rol spelen in het upliftment van, van poverty. Ja, tot slot, in Nederland is het wel een discussie die af en toe wel schaande is. Het Forum voor Democratie, die partij van Thierry Baudet, die zegt we moeten als Nederland asiel bieden aan Zuid-Afrikaanse boeren die naar Nederland willen. Wat vind jij daarvan? Ja, dat is, uh, dat is veel te vroeg. Er is geen reden om asiel aan te gaan vragen. Ik um, zou het zo zijn dat er een. Een civil war situation zou uitbreken, ja, dan snap ik het wel. Maar ik denk, je moet. Uh, uh, voordat zoiets gezegd wordt, zou iemand eigenlijk naar Zuid-Afrika toe moeten komen. Ik, ik, ik, ik blijf zeggen, wat jullie in je nieuws uh, lezen, is veel erger dan wat er hier eigenlijk gebeurt, vaak. En... en, en en als ik in Nederland ben, ik heb daar gestudeerd aan de Erasmus voor een paar jaar... en dan bel ik mijn ouders op en zeg ik... joh, ga, gaat het wel goed? Zijn jullie oké? Okay? Dan lachen ze me een beetje uit. Wat heb je nou weer gelezen? Dus ik denk, eh, nee, dat is helemaal niet het geval. Ik denk vooral nu met de nieuwe leadership in zuid afrika een nieuwe president... wordt er veel meer geconcentreerd op het well van boeren... En, het, uh, en boeren die hun uh, um, um, um, boerderijen en, en hun zaken kunnen groeien. Want we, we creëren veel werk... Ik, ik, uh, ik denk dat het helemaal niet nog van toepassing is. Maar ja, als dat, als dat erger wordt, natuurlijk wel. Maar nee, nu nog niet. Oké, okay. heel erg bedankt uh, voor dit uh, gesprek, Peter Bakker uit Zuid-Afrika. Um, zometeen praten we door uh, uh, in dit programma over Ghana. Gaan we een paar duizend kilometer naar boven? Daar is het namelijk uh, binnenkort onafhankelijkheidsdag. Um, nee, dat is vandaag. Onafhankelijkheidsdag in Ghana. My home and plans are made. around what you did for just a kid De dag van John Mayer. Dit is de wereld, Hoi. Sorry. Sorry man. Nederlanders over het nieuws in hun buitenland. Het is 6 maart en op 6 maart 1957 werd Ghana eh, onafhankelijk verklaard. En ieder jaar wordt dit groots gevierd in het Afrikaanse land. Maar ook Ghanese-Nederlanders laten deze dag niet zomaar voorbij gaan. Ik heb aan de telefoon Samson Nibi. Hij is voorganger van de Internationale Kerk in Wageningen. En hij komt oorspronkelijk uit Ghana. Sinds 1995 woont hij in Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. In Nederland hebben we Koningsdag en in Ghana hebben ze Onafhankelijkheidsdag. Is dat met elkaar te vergelijken? Een beetje. Alleen in Ghana is veel meer aardbundig uh, gevierd. Oké, okay, hoe ziet dat er dan uit? Ja, uh, meestal is het gewoon een vrije dag. Iedereen heeft vrij, uh, geen werk, er uh, gebeurt helemaal niks. Alleen maar feestjes en dansen. Uh, het begint uh, meestal in de ochtend met... Uh... Transleggen uh, en uh, vrijheidsvuur uh, steken. En daarna uh, op grote pleinen in al die grote steden is uh, marcheren en uh, daar is dan de bevelhebbers van de politie en de leger uh, zijn er om uh, die uh, toeschouwers te spreken. Maar in de hoofdstad dan is de president de, de hoofdrolspeler uh, okay. en uh, hij... Geef dan een toespraak aan, aan, aan het land. En meestal kan iedereen dat volgen op tv uh, in de ochtenduren uh, tot uh, 12 uur. En dan is het tijd om te feesten, uh, tijd om uh, te eten, tijd om te dansen. Dan gaan mensen barbecueën met elkaar. Het is dus, uh, heel veel gezellig. Ja, dat klinkt meestal... als een bijzonder leuke dag, uh, moet ik zeggen. Uh, ja. Ja, want ja. in Nederland gaan we allemaal uh, naar de, naar de vrijmarkt en zo. En daarna dansen we ook wel uh, vaak. Maar um, in Ghana zijn ze dus wel wat uitbundiger dan hier. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Uh, want ja, onafhankelijkheid. Uh, het was uh, uh, voor die tijd. Um, ja, men waren niet vrij om te bewegen. Uh, we hadden toen de Engelsen als we uh, hebben van alles. Zelfs dominees waren uh, uh, blanke, uh, de bewerhabers van de politie en die uh, leger waren blanke, de gouverneur was een blanke man, uh, leraren waren blanke. En uh, met onafhankelijkheid uh, veranderde dat allemaal ineens. Um, dus uh, ja, men begrijpt dat uh, ze zijn vrij om te doen en te bewegen. Uh, je kon een voor onafhankelijk. Onafhankelijkheid, uh, ja, je, je, je kunt er zomaar opgepakt worden en in gevangenis gezet als je iets zegt tegen uh, de, de, de, de gouverneur of zoiets. Mm -hmm. Maar ja, na nou, onafhankelijkheid uh, waren mensen gewoon vrij. Uh, zelf tegenwoordig kun je de president beledigen zonder enige probleem. Dus ja, vrijheid... Vrijheid is het belangrijkste thema. Dan hebben we het over 1957. Dat is best wel lang geleden. Um, uh, uh, zijn, er, uh, uh, zijn er nog mensen die dat hebben meegemaakt? Die nog in leven zijn? Ja, er zijn nog mensen die dat hebben meegemaakt. Die nog in leven zijn. Er zijn uh, niet zoveel, maar er zijn nog uh, mensen die dat hebben meegemaakt. Ja, dat klopt. Want men zegt in Nederland wel eens, want wij hebben natuurlijk ook herdenking, dat gaat dan ook over de vrijheid... dat het steeds moeilijker wordt om jongeren te leren hoe belangrijk dat is. Is dat ook een, een ding wat in Ghana speelt? Dat is een thema dat, uh, dat terugkomt uh, elke jaar. En daarom uh, geeft de president um, bij zijn toespraak altijd... hij geeft het door dat de jonge mensen moeten beseffen dat de vrijheid was uh, niet makkelijk te, te krijgen en dus we moeten uh, dat niet uh, uh, zomaar uh, uh, veren en vergeten. Mensen hebben heel hard gevochten uh, voor die big six, als we het zo noemen. Uh, die waren de six, uh, zes uh, koppeke mannen. Uh, die hebben toen in buitenland gestudeerd, Amerika en Engeland. En teruggekeerd, uh, ze hebben rechten en economie gestudeerd. En die hebben een heel hard gevochten, uh, georganiseerd, verzetten. En, en, en dus, um, president geeft het altijd door. Mm -hmm. Hij zegt, jonge mensen moeten beseffen dat onafhankelijkheid was hard werk. En, en, en dus, uh, het is niet vanzelfsprekend. En we moeten dat gewoon ook of, of doorgeven uh, met hard werk, net daar doen. Ja, nou, het, het, de, de, de vrijheid wordt dus wel uitbundig gevierd daar. Um, gaat u zelf ook wel eens naar Ghana voor die dag? Uh, nou, niet elke jaar. Maar af en toe, als ik dan op uh, zondag in Ghana ben... Ja, dan uh, vier ik ook uh, uitbundig. Uh, meestal ga ik naar mijn uh, geboortedorp. En uh, bij ons is uh, van huis naar huis gaan elkaar ontmoeten, uh, samen eten en ook een hele lekkere uh, lokale gebrouwde bier drinken. Dat heet <laughs> pito, Ja, dat is <laughs> heel lekker. Ja, en het uh, uh. is gewoon beschikbaar en uh, mag iedereen uh, lekker drinken. En meestal is dan van huis naar huis uh, dat allemaal samen delen. In Nederland ja. uh, speelt wel dat we dan met z'n allen naar Amsterdam gaan, ook om daar Koningsdag te vieren. Gebeurt dat in Ghana ook ja. met de hoofdstad? Er um, zijn heel veel mensen die naar de hoofdstad gaan, maar uh, dat zijn mensen die niet zo ver zijn. Want ja, Ghana is een hele grote land, hè. dus uh, iedereen naar, uh, naar Accra is niet uh, uh, makkelijk. Dat nee, is misschien niet zo realistisch ja, het, dan, hè. het is wat groter dan Nederland. Dat is realistisch. Daarom bij al die grote uh, hoofdsteden van de provincies, ik ga het noemen dat de regions, uh, is altijd ook uh, dezelfde gebeurtenis. En dus men kunnen gewoon uh, d naar, dichtbij naar de grootste gebeurtenissen daar gaan vieren. Maar ja, uh, we zeggen de place to be is als je de gelegenheid uh, en mogelijkheid hebt, uh, ga je langs die steden uh, die dicht bij de kust liggen. En dan zijn op de stranden heel grote feestjes georganiseerd. En uh, ja, dat is altijd uh, plezierig. Ja, Tot slot, in Nederland uh, vieren de Ghanese Nederlanders deze dag nog? Ja hoor, ja, ja, ja. Um, bijvoorbeeld hier in Wageningen heb ik altijd feestjes voor de Ghanese studenten die hier op de Lember Universiteit studeerden. Um, we hebben bijvoorbeeld afgelopen zondag in onze kerk in uh, Ghana. Maatbundig gevierd En uh, we hadden zelf uh, iemand uit de ambassade die uh, een toespraak gaf. Dus het is uh, altijd ook uh, hier onder uh, de genese gevierd. Oké, okay, nou en vandaag is het dus, ja. he, die onafhankelijkste dag. Heel veel uh, plezier zou ik zeggen. Dank je wel, dank je wel. En jullie veel willen vertellen. Ja, een mooie dag verder. Dank u wel. Samson was dat. Voorganger van de Internationale Kerk in Wageningen. Een Nederlandse Ghanese Die vandaag dus onafhankelijkheid mag vieren van uh, zijn moederland. Uh, als ik naar rechts kijk, dan is daar een raam. En daar zie ik uh, nog niet echt licht. Um, dus uh, om dat een beetje voor elkaar te krijgen... ga ik Daylight draaien van Maroon 5. Here I am waiting. I'll have to leave soon. Why am I holding on?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 Dit was de dag. Blikken we altijd terug op deze dag in het verleden. 6 maart 2014, daar gaan we naar terug, precies vier jaar geleden... maakte het schiereiland De Krim bekend dat zij niet langer bij Oekraïne wilde horen... maar onder Rusland wilde vallen. In de weken die erop volgden riep De Krim zich eerst uit als onafhankelijke staat... en werd het vervolgens geannexeerd door Rusland. De NAVO die ging zich er ook mee bemoeien. En het leidde tot een grote diplomatieke crisis... Ik praat erover met Bob Wouda van het platform Nederland Oekraïne. Goedemorgen. Goedemorgen. De Krimcrisis. Uh, die begon met een soort uh, protesten, pro-europese protesten in Kiev. Uh, hoe heeft dat uiteindelijk tot die crisis geleid? Ja, je moet natuurlijk even zien dat de, de status van de Krim dat is eigenlijk een territoriale autonomie van de Krim. De Krim behoort gewoon als stuk als uh, schiereiland tot het land van Oekraïne. En uh, ja, er zijn toen een aantal, we noemen dat toen groene mannekes. Uh, dat waren militaire, uh, paramilitaire Russische commando's die zijn uh, de Krim binnengevallen en die hebben daar uh, gewoon het uh, stuk van de Krim geannexeerd. Het probleem is dat op ja, dan moeten we terug en op 27 februari uh, hebben mensen al geprotesteerd. Uh, dus e eind februari. En er is zelfs een man geweest, uh, dat is uh, Reshat Amatov, die daar in zijn eentje met de Oekraïnse vlag om zijn schouders voor uh, het, uh, gebouw, het parlementsgebouw is gaan zitten in, uh, uh, uh, uh, op de Krim. En uh, tijdens dat protest, wat hij gewoon helemaal zelf deed en niet zeggend, uh, is hij toen uh, opgepakt. En uh, ja, hij is afgevoerd. En op 15 maart 2014 werd zijn lichaam door de politie gevonden in het bos. En dat is dan ongeveer 60 kilometer noord oost van de hoofdstad van de Krim. En zijn lichaam dat, uh, was gemarteld. Zijn hoofd was vastgebonden met tape. Zijn benen geketend. En handboeien lagen in de buurt. En volgens zijn broer uh, Amatov was dan de doodsoorzaak de steekwond... die het gevolg was van een mes wat door uh, zijn ogen was binnengestoken. Mm -hmm. Kijk, dat soort situaties bestond er toen. Ja, Volkomen ja. idioot natuurlijk. Ja, het is nog niet zo lang geleden, hè, die krimcrisis. Vier jaar geleden. Ze riepen zich toen uh, op een gegeven moment uit tot onafhankelijke staat. Waarom was dat? Uh, je moet het zo zien dat de uh, premier van de krimregering... die werd vervangen door een pro russische politicus... Er werd een stemming gehouden het parlement, in het parlement voor het behouden van een referendum. over de afscheiding van Oekraïne en de aansluiting bij Rusland. En uh, twee weken later was het een feit. en na de stemming, waarbij volgens Rusland. dus 97% van de kiezers op de Krim stemde. Uh, tekende Poetin in een wet waarin de Krim onderdeel van Rusland werd. Mm -hmm. Volkomen idioot. Uh, Rusland is, heeft toen de Krim geannexeerd. Verbood in uh, april 2016 de organisatie van de Krim-Tataren. En nou gaan we het hebben over een, een deel van de bevolking van de Krim. Uh, dat zijn de Krim-Tataren... Uh, die helemaal eigenlijk ook door Stalin teruggedrongen waren... de Krim gebruikte al zijnde hun verblijf. Mm -hmm. Ja, en, en uh, uh, in, in september 2014... Uh, was het uh, gebouw in Simferopol al vergrendeld? Hè? En de Meilis, oftewel de Krim-Tataren, zouden agressie en haat tegen Rusland propaganderen. Hè? En etnisch nationalisme en extreme uh, extremisten stimuleren. De, de zaken die zich daar hebben ontwikkeld zijn dusdanig dat ook de media tegenwoordig de, de mond wordt gesnoerd. Niemand uh -huh. durft meer wat. Hè? De westerse journalisten worden niet toegelaten op de Krim. Alleen onze bekende David John Godfreyd, ja, die zegt er iets over de Krim, maar die durft niks verkeerd te schrijven, want er wordt Rusland uitgegooid. En de FSB, de vervanger eigenlijk van de KGB, die is daar de baas. Ja, want uh, u uh, zegt, uh, nou ja, het is uh, uh, volkomen idioot dat Rusland dat overnam. Zij zullen zeggen, ja, er was een referendum en daar heeft 97% voor onafhankelijkheid gestemd en die wilden ook uh, bij Rusland horen. Dus uh, dit is goed dat we dat deden. Ja, dat is een heel gepoest uh, referendum geweest. Uh, als je de stemmen zou gaan tellen, zitten we zelfs over de 100% van mensen die gestemd hebben. Oh, ja. Wat natuurlijk helemaal, uh, helemaal niet mogelijk is. Uh, de de Russische geheime dienst zegt dan, ja, uh, op de krim is een uh, subversieve en terroristische groep. Uh, dan hebben ze het over uh, de krim tataren ja, ja, en dat zijn dus allemaal fake verhalen van die Russen. Nou, dan worden de mensen die worden daar uh, gevangen gezet. De mensen willen protesteren, maar ze durven het niet. En wat ik net al zei, iedereen wordt de mond gesnoerd. Dat is een situatie. En als je als, uh, mensen daar leeft en de krimtataren die worden teruggedrongen. Er is uh, uh, een, onder andere een Rus, dat is uh, Ilmi uh, Umerov, die leidt wel aan een aantal ziektes. Die hebben ze dus ook opgepakt en die zou voor een heel aantal jaren veroordeeld zijn... Uh, gewoon in de gevangenis gestopt, zonder een goed proces. En deze man, die is uiteindelijk onder druk van de politiek... is hij toch weer vrijgelaten, na twee jaar. Nou, dat soort situaties zijn er. Uh, er zijn uh, geen, uh, verder geen openbare uh, zittingen. Uh, Achtem uh, uh, werd uh, op 12 september veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf... Nadat hij sinds 29 januari van 2015, toen. gewoon uh, in de sint in voorlopig heftnis was vastgehouden. De man, man mocht zijn eigen proces niet bijwonen. werd ook niet verhinderd om aanwezig te zijn. op de begrafenis van zijn eigen moeder. Uh, en zulke situaties. Ja. Als je nu ja. de Krim bekijkt. het hele toerisme daar is dood. En uh, ja, de mensen die. Worden eigenlijk, de Russen die worden eigenlijk min of meer gepoest om daar vakantie te gaan houden om dan toch te zorgen dat er wat uh, toerisme zichtbaar is. Ja, een situatie. Ja, ja. Uh, die die, die uh, nu vier jaar al lang duurt. En het is een beetje een bevoren situatie. Want de hele politiek durft er weinig tot niets aan te doen. Nee, want hoe speelt het in Oekraïne? He? Heeft men het uh, daarover? Nou, ik ben net uh, twee weken geleden weer teruggekomen uit Oekraïne. Uh, iedereen zegt daar, de Krim behoort tot Oekraïne. En meneer Poetin heeft daar niets te zoeken. En die groene mannekes die er eerst waren... ja, dat bleken er de hand inderdaad gewoon militairen te zijn. En eerst werd er gezegd, het zijn militairen die de weg kwijt zijn. Ze hebben de kaart vergeten. Na de hand heeft Poetin erkend dat het inderdaad gewoon militairen zijn. Er worden daar de boeken met Oekraïnse taal... ...op de Krim, die worden verbrand. Een, uh, een, een mevrouw die daar woont en daar lesgeeft... ...in Oekraïnse taal, wordt gevangen gezet. De Krim-tataren, die worden dagelijks... ...worden ze nog uit hun huis gehaald. Ze worden, hun huis wordt doorzocht. Hun geld wordt in beslag genomen. Computers worden in beslag genomen. En zelfs een jochie van enkele... Well, ...ik geloof ik die twaalf jaar was... ...die was aan het bellen en sprak in Tatar taal Die werd opgepikt en die werd gevangen gezet. Ja, nou, hoe weet u dit weet allemaal? Het, allemaal Want het, is een, het is een gebied wat best wel gesloten is, uh, waar dus weinig nieuws vandaan komt. U zei het net ook al, er zijn eigenlijk geen journalisten. Uh, hoe, hoe weet u, uh, hoe kent u deze verhalen? Nou, ik heb uh, hele goede vrienden uh, die zijn of gevlucht uit, uh, uit de Krim en die zitten momenteel in uh, een vrije gedeelte gewoon van uh, Oekraïne. Die spreek ik. Er zijn zeer veel uh, ...journalisten in Kiev, zelf krim tataren die ontzettend graag ook met de journalisten in Nederland willen spreken. Uh, het zijn uh, uh, allemaal mensen die zeggen, ja, dit is een onbestaanbare situatie. En bijvoorbeeld uh, emil uh, Kurvidinov, uh, emil is ook krim dat is een jurist, hij is advocaat op de Krim... Hij verdedigt alle Krim-Tataren, maar ook Oekraïners. Hij verdedigt zelfs Russen die zonder enig proces opgepakt zijn en in de gevangenis zitten. En een Krim-Tatar vrouw heeft acht jaar gevangenisstraf gekregen. omdat ze op Facebook, een normaal media tegenwoordig. een negatief verhaal over Poetin gelijk heeft. Emil Kourbidenov is in een hoger beroep gegaan. maar ze zit er bijna twee jaar vast in Rusland. Nou, dit soort zaken, uh, daar zeggen dus ook de jongeren, maar ook de ouderen van. Waarom doet daar de politiek niets aan? Men durft dus niet. Nee, nee precies. Men, uh, men is gewoon bang. Uh, hoe is nu de actuele situatie in Oekraïne? Een paar jaar geleden hoorden we er heel veel over in Nederland... tegenwoordig wat minder. Hoe is die situatie daar? Nou, de situatie op Oekraïne zelf is politiek onrustig. Uh, we hebben in een uh, vorige zending hebben het gehad over de NATO. Uh, we hebben ook gehoord wat gaat de NATO daar over Oekraïne aan doen... Dat gebeurt dus helemaal niet. Het is een situatie die in een bevroren situatie zit... waar uh, Oekraïne en Georgië gewoon in zitten. En uh, de huidige president Poroshenko... ja, hij is zelf nog uh, de baas van de Rochent-fabrieken... Uh, die kan eigenlijk weinig doen. Uh, we moeten ook niet vergeten dat het leger van Oekraïne... vier jaar geleden, want over die situatie hebben we het ook... eigenlijk nog niet uh, zoveel voorstelde. Uh, er was ook lang niks aan gedaan... En eigenlijk heeft Oekraïne zelf, het parlement, in die tijd de Krim een beetje... Ja, het was een, een, een territoriale autonomie en men heeft dat eigenlijk gewoon vergeten. En de grote angst was, vier jaar geleden, en dat is nu voor een deel afgenomen... dat dezelfde situatie die op de Krim is ontstaan door geannexeerd te worden door Rusland... Mm -hmm. ook zou ontstaan in het Oostelijk deel van Oekraïne. En dan hebben we het over dat de naam Novorousia, het Donbass gedeelte. Daar waar dagelijks nog doden vallen door over en weer schieten. En uh, ook de OVC daar weinig aan kan doen. Ja, wat, wat zou er nu moeten gebeuren wat jou betreft? Zou de NAVO moeten ingrijpen bijvoorbeeld? Nee, de NATO durft niet in te grijpen en kan niet ingrijpen. Want Oekraïne is geen NATO-partner, Ja. Men wil, uh, men wil misschien wel iets doen, maar het is allemaal politiek en er wordt alleen maar gesproken, gesproken, gesproken. Maar dagelijks, wat ik net al zei, er is eergisteren is er een vriend van mij en van mijn vrouw, 22 jaar, is door een sniper kapot geschoten in oost oekraïne ja, nou, dat soort situaties ja. is daar. Voor de rest in, voor de rest in Oekraïne. Ik kan, heerlijk kan ik daar uh, als toerist zijn. Ik kan daar uh, als uh, buitenlander lopen. Er is uh, vanaf de lijn van Oost-Oekraïne. Die dus eigenlijk uh, als lijn is vastgesteld. Waar de, de troepen van de Ato zitten. Het Oekraïense leger. Tot helemaal naar het westen toe. Is er verder niets aan de hand. Uh, we hopen dat dat binnenkort uh, dan ook... ...de normale verkiezingen zouden zijn. Nou, uh, Zaksvili... ...die nu in Nederland zit... ...heeft geprobeerd om uh, iets te doen... ...tegen de huidige president. Maar als de huidige president... Poroshenko vervangen zou moeten worden... ...door wie? Er is geen eens... ...een goede kandidaat voor. Dus laat die man zitten... ...laat het volk gaan kiezen... ...en laat op die manier proberen rust te krijgen... ...in het land. Uh, de, op de Krim zelf... ...daar uh, leven een heleboel... ...Krim-tataar-gezinnen in armoede omdat de vader in de gevangenis zit. 64% van de beroepsbevolking zit daar zonder werk. Omdat er geen toeristen meer komen. Alle westerse bedrijven zijn daar weg. Veel Oekraïnse bedrijven zijn failliet gegaan op de Krim. De prijzen van voedsel zijn ongeveer 300% gestegen. De stand van zaken nu is op de Krim... dat er nog bijna elke dag huizen van de Krim-Tataren worden binnengevallen... door die gemaskerde FSB-mannen. Wat zijn dat? De oude KGB. En op de Maidan. Toen vier jaar geleden, in februari 2014, daar ook de protesten waren, hebben berkoet dat is de politie van Oekraïne, hebben daar mensen doodgeschoten. Ik ben daarbij geweest. Het is een doffe ellende geweest. Die Berkut is gevlucht. Die zijn gevlucht, onder andere naar de Krim. Die hebben daar hebben die een Russisch paspoort gekregen. En ze halen nu huis overhoop, nemen alles van waarde in beslag. Er worden nog steeds 24 Krim-Tataren vermist. Er zitten de honderden in de gevangenis zonder geldige reden. Ja, nou, ja. Dat is een situatie. Oké, okay. Wanneer gaat u er weer heen? Uh, ik vlieg op de volgende maand. De 13 april ben ik weer, uh, weer thuis. Want okay. mijn gezin zit ook in Oekraïne. En mijn vrouw die is arts en die helpt de gratis in meerdere ziekenhuizen. Oké. Okay. Nou, ik dank u wel voor het gesprek, meneer Wouda. Graag gedaan. En altijd bereid tot de volgende keer. En in, ja, de politiek... Maar ook de media zou meer over de Krim-Tataren moeten prijsgeven: meer moeten vertellen. Bob Bouda van het platform Nederland-Oekraïne. Heel erg bedankt. Ja, dank u wel. Dit wordt de dag. Dit wordt de dag van het Cinemasia Filmfestival 2018. Het thema is dit jaar gericht op de jonge Aziatische uh, filmmakers. De Stichting Cinema Asia werd opgericht om Aziatische films te promoten... en een stem te geven aan de vele generaties van Nederlandse Aziaten... en andere Aziatische migranten in Nederland. Dit wordt ook de dag dat de Deense minister Elleman, uh, Deense minister Elleman Scheveningen gaat bezoeken. Zij gaat in op een uitnodiging van de Nederlandse visserijsector... om een bezoek te brengen aan een pulskotter in de haven van Scheveningen. Dit uh, moet een ander beeld schetsen over de pulsvisserij voor de Denen. En dit wordt ook de dag dat de stichting Go Clean de Liemers... een petitie in de vorm van duizend weggegooide flesjes aanbiedt aan de Tweede Kamer. Aan de telefoon heb ik Peggy Blauw. Zij is initiatiefnemer van die stichting Go Clean. Met hart en ziel zet zij zich in voor de aanpak van zwerfafval. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat zeg ik goed, toch? Zwerfafval. Daar gaat het over. Ja, zeker. Het gaat over zwerfafval. En het gaat, in dit geval gaat het ook over zwerfafval, over de blikjes en flesjes... Uh, want we hebben in onze zwerfafval experience... hebben wij uh, de kinderen bij ons gehad. Uh, de zwerfafval experience zelf is een interactieve tentoonstelling waar de kinderen spelen erbij, bewust te maken over de gevolgen van zwerfafval. En hier hebben meer dan duizend kinderen een wens over zwerfafval opgeschreven. Mm -hmm. okay. En die wens, hebben, ja, die wens hebben ze in een, een plastic flesje die ze zelf hebben opgeruimd uit de natuur... of die wij zeg maar voor ze hebben gevonden. En uh, daar hebben ze hun wens over ingezet. gezet... Oké, okay, dus ze hebben een uh, wens op het papiertje gezet... en die hebben ze in een fles gedaan. En die flessen gaan jullie nu aanbieden aan de Tweede Kamer? Ja, dat heet uh, Flessenpost. En uh, die vraag, zeg maar, die gaan we naar ze neerzetten. Van, uh, we willen graag dat relatiegeld geld op blikjes en flesjes kracht bijgezet wordt. En deze kinderen zien zoveel veel blikjes en flesjes liggen. En vaak rapen ze ze op, maar ook niet altijd. Maar ze weten dat het gewoon heel slecht is voor de dieren en voor de natuur. Wat, wat, en, is, wat is er volgens... zo schadelijk aan die flesjes? Nou, mijn dochter was vorige week ook heel erg uh, ervan onder de indruk dat ze hoorde dus dat er dus uh, 4.000 koeien dood waren gegaan, doordat ze blikjes opeten. 4.000? Dat is echt 4.000 koeien. Jaarlijks uh, sterven er 4.000 koeien. En dat is natuurlijk een, een behoorlijk uh, iets dat heel veel impact maakt en wat eigenlijk helemaal niet nodig is. Nee, ja, want als die blikjes niet in de natuur komen, dan uh, kunnen koeien ze ook niet opeten. Nee, nee, ze worden vaak in het weiland gegooid. En die, die worden dan uh, geschredderd zeg maar, door uh, het gras dat erin is. En dat eten de koeien op. En dan krijgen ze maagdoen erin door. Ja. Dat is onder andere zeg maar, waarvan, uh, waarvan wij zeggen, nou, het moet echt statisch help komen. Zijn er andere voorbeelden van waarom dit nodig is? Nou, zijn er zijn eigenlijk wel, uh, wel veel. Uh, je hebt Plastic uh, flesjes uh, gaan natuurlijk nooit meer weg. Want plastic is uh, een oneindig uh, iets... Um, de flesjes zelf, uh, dat kan heel makkelijk. Je hebt verschillende soorten pet eigenlijk die er zijn. En uh, van het pet zelf uh, een gedeelte drijft en een gedeelte zakt naar de bodem toe. En als we al dat pet gewoon zorgen dat we het bij elkaar verzamelen dan kan er eigenlijk niks met het pet gebeuren... in plaats van dat het gewoon gerecycled kan worden. Dus als het overal in de plastic soep terechtkomt... Uh, een groot gedeelte zien we, maar een groot gedeelte zien we ook niet meer. En de plastic soep is natuurlijk al heel erg groot geworden. En uh, als we daar zorgen dat we daar plastic uh, uh, slaatsel krijgen... Dan zitten we natuurlijk al heel erg goed, dat we daar al geen probleem mee hebben. Ja, want stel dat je zegt: uh, je, je koopt zo'n petflesje. en die moet je dan weer inleveren. en dan krijg je bijvoorbeeld uh, nou, 10 cent of zo terug. Dat zit op een bierflesje momenteel. Uh, zou dat inderdaad helpen? Gaan mensen voor die 10 cent die flesjes bewaren? Nou, wij, wij dachten, tenminste, ik weet natuurlijk niet, daar durf ik niet over te praten, maar, zeg maar, maar wij zelf denken wel meer dat we aan een kwartje, want een kwartje dan is het echt, uh, we hebben natuurlijk bij ons in de experience leuk dat we heel veel kinderen spreken. En wat bij kinderen zeggen van, Hé, als er statisch op staat, dan word ik eigenlijk rijk. En wat bedoelen ze daarmee? Ze ruimen het nu ook op. Sorry, ze ruimen het nu ook op. En op het moment dat er statisch op zit, gaan ze het nog eerder opruimen. Want ze kunnen hun zakcentje daarmee bijverdienen. verdienen. En het wordt opgeruimd uit de natuur. Dus vandaar dat wij heel veel merken van dat kinderen ook heel erg mee bezig zijn. God, waarom is dat er eigenlijk niet? We ruimen het nu graag op. Maar waarom zetten ze dat er niet op, zodat iedereen het opruimt? Ja, ja dus een kwartje. Dat is 25 cent bijvoorbeeld. Dat is ja. dan een goed bedrag. Ja, dat, dat zou een mooi bedrag zijn. En voor blikjes uh, geldt dat dan ook, wat jullie betreft? Ja, idem. Ja, voor ons betreft wel, ja. Okay. Over die plastic soep horen we natuurlijk al best wel lang. Hè? We hebben uh, die wetenschapper ja. Boyan Slat. Uh, jonge vet ja. die al een tijdje bezig is met uh, al dat plastic te verzamelen. Um, uh, dat is ook een oplossing, toch? Dat je het gewoon later uit de natuur vist? Uh, uh, maar vind je dat een oplossing? Of vind je dat dat het eigenlijk iets is wat daarna gebeurt? Ja, dat, dat is eigenlijk het een soort al te laat, opruiming. He, ja, dat, hoe, waar, waarom zullen we niet bij de bron beginnen? Ik bedoel, de fabrikanten, die zijn natuurlijk zo. Uh, ze verkopen zoveel flesjes. Ze maken de flesjes ook steeds kleiner. Waardoor het dus eigenlijk voor een persoon zeg maar, binnen nog geen minuut opgedronken is. En daarna weggaat. En waar gaat het dan heen? Een gedeelte wordt natuurlijk absoluut gescheiden. Maar er komt zo'n groot gedeelte. Wij ruimen zoveel op. Uh, we hebben afgelopen zaterdag. Hebben wij met z'n tweeën. Hebben we twee uurtjes opgeruimd? We hebben een filmpje op Facebook neergezet. We hebben. Honderden blikjes gevonden en uh, wel bijna 200 flesjes. Twee uurtjes tijd, even opruimen. Dan willen wij heel graag, als er statiegeld bestaat, of van tevoren voor de fabrikant, dat, het, dat dat niet meer nodig is. Want het ligt in onze natuur. Ja, ja precies. Die en... statiegeld is dan dus, uh, uh, wat u betreft, de belangrijkste oplossing. Ja, um, uh... nou, ik kan het heel mooi uitleggen. Want we hebben bijvoorbeeld hier een duiven met de bakjes gedaan. Uh, ik kwam hier heel uh, bij Janum. Het heet een bedrijf hier. En die hebben deunenbakjes En die hebben ze uh, gedaan. Uh, die kosten drie euro die bakjes. Er zit uh, nou, deuner in. Ah ja, dat is gewoon uh, een kwamen vlees. Dat is gewoon een, een snik. Ja. ja, inderdaad. En, uh, nou, die, kwamen wij, die bakjes kwamen we heel veel tegen. Toen hebben wij iedere keer netjes die bakjes naar, die, naar die, het uh, bedrijf teruggebracht. En gezegd. Komen ze steeds tegen van jullie. Dit is jullie visitekaartje, wat wij hier buiten vinden. Is dat de bedoeling? En toen zeiden ze, dat is zeker niet de bedoeling. En, en omdat wij ze iedere week weer neerzetten, wat we gevonden hadden, toen zeiden wij van: nou, misschien is het een idee om daar statiegeld op te zetten. En toen hebben ze daar 50 cent op een statiegeldbakje of dat, uh, gedaan. En uh, dat werkt. Wij komen ze niet meer tegen. En andere kinderen, als ze de bakjes met het vorkje, want dat is dan het leuke daar ook van, terugbrengen, krijgen ze 50 cent daarvoor. En ja, het mooie is, wij komen ja. je niet meer tegen. Dus ja, en scholieren, zeg maar, ook al heeft de ene weggegooid, een andere scholier die denkt: ik pak hem op en ik breng hem terug. Ja, dus in het klein werkt het in ieder geval. En uh, wat u betreft, dus ook in het groot. Nou zeggen gemeenten wel vaak: van ja, wij testen dat, of onze gemeente of daar veel troep ligt. En eigenlijk komt er altijd wel uit dat het best goed gaat. Ja, dat, dat komt natuurlijk ook omdat de testen die ze doen... dus één keer in het, in het jaar, dan zijn ze op vier plekken aan het testen. Nou, dat is niet een, een, een hele uh, goede test. Als je dat wil testen, echt wil gaan, gaan kijken hoe het is... dan zul je dat zeker vier keer in het jaar moeten gaan doen. En als wij zeg maar, met onze metingen, dat zijn dan uh, valide metingen... en dat is zeg maar twintig weken metingen die je dan moet, moet plaatsen... en als je dan twintig weken lang hetzelfde rondje loopt... dan pas kun je zeggen, is, zijn wij een schone gemeente... Op deze manier zijn, kun je niet zeggen dat het schone gemeenten zijn, want het is het is niet rechtvaardig. Nee, oké. Okay. Tot slot, duizend flesjes hè, worden er ja. dus vandaag aan de Tweede Kamer aangeboden. Ja, ja. Wat gaan zij ja. er? Uh, moeten zij dan al die briefjes gaan lezen die daarin zitten? Uh, nou, dat is een beetje heel erg veel werk natuurlijk voor ze. Uh, ze zitten er allemaal in, dus als ze dat willen doen, mag dat zeker. Uh, wij bieden ze allemaal zeg maar één flesje aan, een zwerfafvalflesje met een wens daarin. En um, uh, een fotoboekje ervan met de wensen zeg maar die van de andere kinderen. Dat ze terug kunnen lezen en zien dat de kinderen ook daadwerkelijk uh, die, we, die wensen hebben opgeschreven. Oké, okay, maar er zijn 150 Kamerleden, toch? Dus dan houdt u er 850 over? Uh, degene die er nu hier zitten, uh, meen ik dat het er uh, 15 tot 20 zijn. Okay. Van de Tweede Kamer deze. Oh, precies. Oh ja, oké. Okay. Nou, uh, heel veel succes ja. vandaag daarmee, zou ik zeggen. En uh, wie weet, uh, gaat uw wens in vervulling dat er uh, statiegeld op die. Nou, kleine niet mijn schoen. wens, hè? Ah, de wens van de kinderen. Dus niet alleen mijn wens, de wens van de duizend kinderen, zeg maar, die we hier in Nederland sowieso allemaal hebben. De wens van de kinderen, die vragen: alsjeblieft, denk aan het zwerfafval en denk aan uh, statiegeld. Peggy Blauw van... Wat op 15 maart, hè? Ja, initiatiefnemer van uh, deze petitie van de stichting Go Clean. Heel erg bedankt. Dit brengt ons ook uh, aan het einde van dit programma. Zometeen uh, het Radio 1-journaal van de NOS. Veel plezier uh, daarbij. Ik wens u een uh, hele fijne dinsdag. En uh, volgende week zijn wij er weer met Dit is de Nacht, de route. NPO Radio 1.